Wat recht te zetten in de opwinding rondom Vincent Pitaals, kreeg ook Buissant van Amsterdam een gele kaart. Daarna ging de wedstrijd verder en daarna kwam ook Amsterdam langs zij. Een tip in van Mirko Pruiser. Schitterend doelpunt. Het is met nog 12 minuten te spelen. 2-2. Flikt Jetsebol hetzelfde kunstje als Erik Dekker. Wat was het, Gio, negen jaar geleden? Ja, dat was ook super spannend, Want op dat moment dacht je ook dat hij teruggepakt zou worden... door het jagende peloton. De sprinters daar allemaal voorin verzameld. Maar hij had nog even een extra inspanning. Haalde die uit de benen. En daardoor bleef Erik Dekker in 2004 dat peloton voor. En het lijkt er wel een beetje op. De aankomst is totaal anders. Toen was het die geweldige avenue de Gramont. Breed en lang. Vijf kilometer lang. Recht uitrijden. Nu is het wat bochtiger. Ze zijn inmiddels wel in de straten van Tour aangekomen. Want we zitten in de laatste anderhalve kilometer. En dan zie je toch ook dat er nog veel Belkin voorop zit. Zojuist zagen we Lars Boom die net voor een bocht even voor het treintje van Argo Shimano ging rijden. En daar de zaak op slot gooide in die bocht. Uh, eventjes uh, ja, de benen stilhield. Waardoor de mannen weer opnieuw die achtervolging tot stand moesten brengen. Jetsen Bol inmiddels in de laatste kilometer. Nog een bocht. Hij is onder het fot door van die laatste kilometer. En dan draait hij op weg naar die aankomstzone. En dan kijken we naar dat peloton dat vlak daarachter ook uit de bocht gaat komen. Aangevoerd door Man van Saxo. Gaat hij nog in zijn eentje de sprongwagen richting Bol. Komt hij erbij of komt hij er niet bij? Ik denk dat het helaas allemaal te laat komt voor Bol. Dat hij het net niet gaat redden. Want erachter wordt nu vol tempo gemaakt. We zien daar ook die blauwe mannen van Arnaud De Mare. De blauwe mannen van FDG zien we daar op kop van dat peloton rijden. Waar zijn de mannen van Argos? Waar zit John Dekenkop? Hem zien we niet meer. Hij heeft waarschijnlijk te veel kruid verschoten in die aanloop naar deze sprint. En nu is het gebeurd voor Jetsen Bol. Bol gaat het in elk geval niet redden. En daar even kijken. Degenkop zit er nog wel bij. Hoor. Degenkop zit erbij. Naast De Maar. Dekenkop en De Maar. Morkov zit daar nog in het wiel. Dan komt Tyler Ferrar ook nog buiten om. Maar het is Degenkop die doortrekt. Degenkop die doortrekt. En hij pakt de overwinning voor Argo Shimano. Daar komt het toch nog allemaal goed. Ondanks al die vluchtpogingen in de laatste kilometers. Ondanks die dappere poging van de Nederlander Jetsen Bol. Toch een overwinning voor de man waarvan we het eigenlijk van tevoren hadden verwacht. De man die weinig opbrengt bij de boekmakers: John Degenkolp pakt hier zijn parijs Mooie overwinning voor de Duitsers. Hij is de laatste winnaar van de klassieker in dit jaar. In 2013. Mooie overwinning voor John Degenkolp. Dat zei Gio Lippens. We gaan naar het uitgestelde nieuws van 4 uur. Tot zo. WK-kwalificatievoetbal op radio 1. Dinsdag om 8 uur. Komt die bal voor en wordt erin Nee, wordt van de doellijn gered. Turkije, Nederland. Komt die bal en wordt binnengekomen. Ja! En rust langs de lijn. Dinsdag om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een vraag die mij als tussenpersoon vaak gesteld wordt is... En wanneer ben ik dan arbeidsongeschikt?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 Regen leidt tot veel overlast in het hele land. Kelders lopen onder, straten staan blank... en het verkeer moet rekening houden met diepe plassen... op binnenwegen en op snelwegen. De problemen zijn het grootst op Goeree over Burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente is Ada Grotenboer. Goedemiddag, mevrouw Grotenboer. Goedemiddag. Ja, uw gemeente is het zwaarst getroffen. Wat zijn de grootste problemen? Nou, de problemen zijn uh, gigantische wateroverlast... door de hevige regenval, straten staan blank... Een aantal kelders uh, lopen vol, huizen lopen op sommige plaatsen vol. Mm -hmm. Dat is de overlast. Ja, zijn er ook problemen bij de, de grote instanties, de verzorgingshuizen, het ziekenhuis in Dirksland bijvoorbeeld? Nee, we hebben daar meteen een inventarisatie op gedaan en uh, dat, uh, daar zijn geen problemen. Oké, okay. wat adviseert u uw bewoners? Uh, we adviseren ze vooral uh, om uh, rustig te blijven, uh, de, uh, de niet uh, massaal 112 te gaan bellen. Uh, want de meldkamer is uh, totaal uh, uh, bezet. Uh, maar alleen in noodgevallen uh, we, uh, adviseren ze om te letten op die hygiëne. Dat als er uh, water wordt uh, weggehaald, dat ze daarna goed de handen wassen. Mm -hmm. uh, en vervolgens uh, te kijken naar uh, uh, rijmondveilig.nl op Twitter en op de site. Mm -hmm. uh, of te bellen als er echt concrete vragen zijn naar ons eigen nummer... Uh, 140187. Nu uh -huh. Dan zagen wij op Twitter dat er een uh, wijkagent van Ouddorp... Uh, een bericht rondstuurde dat de dijken worden geïnspecteerd met een helikopter. Zijn er ook nog aanwijzingen dat die gevaar lopen? Uh, nou, dus, we weten wel dat er op vier plekken wat beschadigingen zijn in dijken. Dat zijn overigens geen waterkerende dijken. Uh, en de helikopter inspecteert sowieso het hele gebied... Uh, van hoe groot is het nu en waar zitten de grootste getroffen gebieden. Uh -huh. Oké. Okay. Burgemeester Grotenboer van Goeree-Overflakke. Bedankt voor dit moment. In Haarlem is een man gearresteerd... die burgemeester Schneiders met de dood heeft bedreigd. De man van 47 had tegen verschillende mensen gezegd... dat hij de burgemeester iets wilde aandoen... omdat hij geen vergunning kreeg voor een lichtplaats voor zijn boot. Getuigen waarschuwden de politie. Burgemeester Schneiders is vrijdag door de politie geïnformeerd. Hij noemt de beschuldigingen niet mals... en zegt dat hij behoorlijk is geschrokken. De Duitse bischop, die onder vuur ligt vanwege de dure verbouwing van zijn ambtswoning... is naar het Vaticaan gereisd voor gesprekken met verschillende functionarissen. Bischop Tebart van Elst liet zijn ambtswoning renoveren voor 31 miljoen euro. Dat leidde tot ophef in Duitsland. De aartsbisschop van Freiburg had al gezegd dat hij de kwestie met de paus wilde bespreken. Bijzonderheden over het bezoek van de luxe bischop aan het Vaticaan zijn niet bekendgemaakt. Wel wordt gemeld dat de bischop met prijsvechter Ryanair naar Rome is gevlogen. Treinmachinisten zijn boos over een reclamefilmpje waarmee orgaandonors worden geworven. In het spotje is een triatleet te zien die vlak voor een trein een spoorwegovergang oversteekt. Machinistenvakbond VVMC wijst erop dat veel leden vaak zo'n bijna ongeluk meemaken en dat dat veel stress oplevert. De bond probeert het filmpje van de buis te krijgen en de FNV heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie. Dan nog het weer. Vanmiddag vooral in het westen, midden en noordwesten nog regen. In het oosten en noordoosten droger en wat zon. Vannacht trekt de regen langzaam naar het westen weg. Morgen overdag vrij veel bewolking met hier en daar regen. En het wordt een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie. Al de hele dag heeft het verkeer veel hinder van uh, de zware regen die naar beneden komt. Vooral in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht is dat het geval. Hou rekening met slecht zicht en gevaar voor aquaplening. Er staan een paar files die hebben voor een deel te maken met die wateroverlast en met werkzaamheden. Op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam, bij Hoeverlaken twee kilometer en verderop voor de Afrit Bunschoten nog eens drie. Op de A15, daar is de afrit naar Europoort bij havens 4100 dicht vanwege wateroverlast. En ook op de A20 staat zo veel water op de rijbaan dat er een rijstrook dicht moest. Dat is bij het plein, Er zat 2 kilometer richting Gouda. Ten slotte de A22, Beverwijk naar Velsen. Vanwege werkzaamheden in de Wijkertunnel zaten nu file voor de Velsertunnel. 3 kilometer. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op Toto.nl. Toto, voorspel en win.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 met hockey tussen HGC en Amsterdam in de slotfase. Gerard de Groot. Overleg tussen scheidsrechters de liefde en van eer, omdat er een doelpunt is gescoord. Doelpunt door HGC. HGC dat door uh, Buissant op een 2-3 achterstand was gekomen... scoort in die slotfase dan toch nog de gelijkmaker. Althans, dat dacht iedereen en dat denkt ook nu iedereen. Want uh, beide scheidsrechters zijn het erover eens... dat Phil Burroughs wel degelijk de man is voor uh, HGC... die 3-3 op het scorebord heeft gezet in een klotsgekke slot fase waarin het er even op leek of uh, Amsterdam de zaak toch nog uh, winnend zou kunnen afsluiten. Nadat HGC halverwege die tweede helft een beetje van slag leek te zijn door die gele kaart van Vincent Spitaals. Ook Bissam van Amsterdam kreeg die gele kaart, maar Amsterdam ging daar wat geroutineerder mee om. En uh, in die fase liep Amsterdam van 2-0 achter door naar een 3-2 voorsprong. Diezelfde Bursant, die scoorde die 3-2 maar dan uiteindelijk, we hebben het net allemaal meegemaakt en nu wordt er gezegd dat er nog even Minuten te spelen, is het wel degelijk. 3-3 geworden met uh, Hibendaal misschien. In de mogelijkheid wordt de bal naar Egerton opzij gelegd. Komt die bal in de buurt in de cirkel. kans voor kan, kan van HGC, van HGC krijgt de bal niet uh, in het doel. En dat betekent dat Amsterdam gaan, gaat uitverdedigen. Wat een knotsgekke totfase hier in uh, die wedstrijd tussen HGC en Amsterdam. Een topper die uh, qua hockey niet echt mooi was, maar qua spanning alles gebracht heeft. Met name in de tweede helft, in de fase dat uh, Amsterdam... Amsterdam dichtbij kwam. En op 3-3 uh, uh, wordt het uh, nu afsluiten geblazen. Lijkt het erop. Terwijl scheidsrechter van Eert zegt, gewoon doorspelen. Het is nog geen tijd. En uh, langs de langste kant, Diederik Loos, de coach van uh, HGC Zegen, de zegt, uh, op mijn klok is het al lang tijd hoor. En ook op het klokje van uh, het scorebord. Dat staat op 36. Dan zou je zeggen, het is allemaal voorbij. Maar er is veel gebeurd in die tweede helft. Veel minuten worden erbij geteld. En nu wordt het uh, afgeblazen door de liefde. Nee, nog niet. Bal moet uh, terug naar de plek waar de vrije slag moet worden genomen door HGC. HGC, nou als ik hun was zou ik blij zijn dat ze uiteindelijk toch nog die 3-3 eruit gesleept hebben. Ze geven de wedstrijd bijna weg, 2-0 voor, 3-2 achter. En dan in die slotfase ook nog op 3-3 komen. Dat is uh, uitstekend en dan neem je hem gewoon mee, dat gelijkspel. Maar HGC wil kennelijk meer, zoekt uh, de aanval nog steeds. Speelt met 3-4 man voorin tegen de Amsterdamse verdediging. Die ineens nu aan de bak moet, de hele tweede helft na dat uh, zaakje tussen uh, Spitaals en Bersant. De hele tweede helft heeft Amsterdam gedomineerd. De kansen gekregen, de doelpunten ook gemaakt. 2-0 achterstand weggewerkt. En dan is het nu 3-3, met nog te spelen. Ja, 37 staat er op de klok. Maar de scheidsorters uh, kijken nog niet eens op hun horloge. Kijken wel op hun horloge nu. En nu moet de liefde ingrijpen. Kijken wat hij uh, daar gaat doen. Haalt de gele kaart eruit. De gele kaart voor Bosco, zo te zien. Uh, die uh, gaat aan de kant. Uh, ja, wat er aan de hand is, is allemaal in die chaos... Uh, niet helemaal duidelijk. Maar Amsterdam krijgt de vrije slag. HGC moet verder met 10 uh, man. Tegen 11 van Amsterdam is het 3-3 uh, in deze wedstrijd... Uh, waarin HGC met een gelijkspel in ieder geval de koppositie kan handhaven. De afstand tot Amsterdam van drie punten weet dat dat drie punten blijft. En de zwart Zwarte nummer 2 in de hoofdklasse speelt vandaag niet. Dus blijft HGC de koploper in deze hoofdklasse ook na zeven wedstrijden. Misschien pakken ze nog wel de winst. De Egerton. Egerton nu de cirkel in. Moet die bal voorkomen? Komt die bal voor? Kans niet voor HGC. De doelman van Amsterdam van Essen zit daar uitstekend tussen. Tikt de bal weg en dan is het wel echt helemaal voorbij. 38 minuten staan op de klok. Drie extra minuten dus gespeeld waarin we veel hebben gezien. Veel hebben meegemaakt. En uiteindelijk sluiten de ploegen af op 3-3. Supercup volleybal tussen de dames van Sliedrecht en Alterno Armand. Spannende slotfase in die tweede set waar uh, Sliedrecht nu op een setpoint komt. En dat is toch heel verrassend want Alterno geeft die tweede set zomaar uit handen lijkt het. De ploeg had uh, vier setpoints, stond 24-20 voor Alterno dat eerste set ook al won met 25-12. Maar op de service van Esther Hullegi heeft uh, Sliedrecht nu al... Vijf punten op rij gemaakt. De service nu opnieuw van Hullig. Setpoint dus voor Sliedrecht. Tweede set kan nu beslist worden in het voordeel van Sliedrecht. Komt de smash van Alterno. Maar goed opgevangen door Sliedrecht. Diem Caudray kan afmaken. Doet dat niet. Want de bal gaat net uit. En uh, Alterno uh, die redt die tweede set dan uh, toch nog net. 25-25 nu. Spannende tweede set. Veel spannender, spannender dan die eerste. Waar Alterno veel beter was dan uh, Sliedrecht. En uh, terecht ook. Met 25-12 die set won. Alterno dat nu eindelijk zelf mag gaan serveren. Nadat de laatste vijf punten aan Sliedrecht moest laten. De service nu van Alterno. Goed, op, goed verwerkt daardoor Sliedrecht. Diem Caudray, die maakt dan dat punt goed af. 26-25. Tweede setpoint in deze set voor Sliedrecht. Voor de ploeg van trainer Appie Kreins, Een ploeg die de Supercup nog nooit won. En dus heel graag wil winnen vandaag in zwolle. Service van Sliedrecht komt nu van Lynn Thijssen. Als de ploeg dus de tweede set kan gaan winnen. 26-25 de stand in het voordeel van Sliedrecht. De service is daar van Thijssen. Wordt verwerkt door de libero van Alterno Blomenkamp. Setup is van Stint. En die bal gaat in het net. En dan gaat de tweede set naar Sliedrecht. Verrassend hoor, want Alterno leek die tweede set toch ook makkelijk te gaan winnen. Toen het met 24-20 voorstond. Maar door een aantal fouten aan de kant van de ploeg uit Apeldoorn. En door een goede servicebeurt van Esther Helligie. Was het Zwiedrecht dat de tweede set won met 27-25. Waardoor de wedstrijd nu in evenwicht is. Een Duitse Nederlandse dienst won zojuist de wielerwedstrijd Parijs-Tours. Het was toch al een heel mooi seizoen voor Argos Shimano. John Degen won. Gio Lippens de officiële uitslag. De beste Officiële dilemma. uitslag inderdaad. Ja, het was geen fotofinish hoor, want dat hadden we echt niet nodig voor deze sprint, want hij won echt met overmacht in deze Parijs Tour. De 107e editie alweer voor Michael Morkov, de Deen. De Deense kampioen ook voor Arnaud Mare, de favoriet van de Fransen, die nu ja, toch wel glimlachend op het podium staat. Hij uh, is in ieder geval niet echt zwaar teleurgesteld dat hij deze koers niet gepakt heeft, terwijl hij wel een van de favorieten was. Maar goed, hij heeft een Degenkolp zijn meerdere moeten erkennen. En dat Morkoff er dan nog op het einde overkomt, dat is hem vergeven. Op de vierde plek, Tyler Ferrer. Dan op de vijfde plaats, Michael van Staaien, Belg. Heinrich Hausler werd zesde. Samuel Dumoulin, de kleine man in Franse dienst, die werd zevende. Dan twee man van Euskaltel op plaatsen. Acht en negen, Aberes, Touri en Tamoridis, de Griek. En op de tiende plek, de eerste Nederlander, Nicky Terpstra. Dekenkoop dus, 24 jaar oud pas, he, vergeet dat niet... En toch ook wel een van de grootverdieners van, deze, van dit seizoen. Zes zegers alweer geboekt. Twee aansprekende, heel aansprekende zegers in klassiekers. De Vattenfall in Hamburg won die. Ook al zo'n sprintklassieker na de Tour. Ook deze Parijs Tour won die. En hij won natuurlijk een etappe in de Giro dit jaar. En uh, maakte zijn ploeg met name Argo bijzonder blij. Want als je toch kijkt naar die ploeg... wat die dit jaar allemaal binnengehaald hebben. Met Marcel Kittel natuurlijk. Vier keer in de Tour met John D. Degenkolp in de Giro, Warren Barguil-etappes in de Vuelta. Onvoorstelbaar gepresteerd deze Nederlandse ploeg, die ooit de derde Nederlandse ploeg werd genoemd en uh, op dit moment toch echt wel uh, succesvol is op alle fronten zo'n beetje. John Dekenkop dus, de beste man namens Argo Shimano. Het klassieke seizoen is uh, afgesloten, we gaan de winter gewoon weer in en straks met de Omloop het Nieuwsblad, dan zijn we weer terug wat betreft het uh, Noord-Europese klassieke seizoen. Dan zal er weer een nieuw peloton rondrijden op de wegen na de winter. Dus voorlopig mooi afgesloten dit seizoen door John Degenkop. Every little thing she does is magic van de police Telstar Helmond Sport in de eerste divisie is afgelopen. Het werd daar 2-3. Het stond daar tot in de 94ste minuut 2-2. En toen maakte Niskens voor Helmond Sport de winnende. De spits van FC Twente, Luc Castanjos stal afgelopen donderdag de show in de ek kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje in Tbilisi tegen Jong Georgië. Het werd 6-0 voor Jong Oranje. En Castaños scoorde drie keer en gaf twee assists. Eindelijk lijkt hij verlost van de druk van de hoge transfers... Om die Twente vorig jaar voor hem betaalde, van 5 miljoen euro. Doelpunten bleven lange tijd uit. Maar Castanjos zit op dit moment goed in zijn vel. De laatste uh, twee weken ja, belangrijk geweest voor Twente en nu voor Jong-Aranje. Uh, ja, zoals ik al een tijdje zeg, als dat niet met goals is... dan wil ik het graag met assisten doen. En dit keer was het beide. Uh, in Enschele wordt gezegd, na de bevrijdende treffer tegen Cambuur... is een last van hem afgevallen. Klopt dat?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 is niet goed, toch, denk ik. Want zoals ze bij Twente zeggen, schoppen hier ook eens drie in een wedstrijd. En geven ze twee assist. Ja, klopt. <laughs> ja, hopelijk uh, doe ik het ook bij Twente. Hij is nog gewoon dezelfde, Luc. Luc Castanjos van FC Twente in gesprek met Rob Fleur. En morgen speelt hij met Jong Oranje tegen Jong Oostenrijk. Vanaf 7 uur is dat in Deventer. Maybe, I know it's just maybe, and we're only dreaming.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 Wrong. Someday, what we'll me done?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 De gevangene was een gepensioneerde officier van 55. Hij werd in augustus gearresteerd omdat hij na de avondklok buiten was. En de Duitse bischop die onder vuur ligt vanwege de dure verbouwing van zijn ambtswoning... is naar het Vaticaan gereisd. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zal hij met verschillende functionarissen gesprekken voeren. Bijzonderheden over het bezoek zijn niet bekendgemaakt. Wel wordt gemeld dat de bischop met prijsvechter Ryanair naar Rome is gevlogen. Tot zover. Het weer met Gerrit Hiemstra. Ja, we hebben grote weerverschillen in het land. In het westen van het land daar regent het al de hele dag. In grote gebieden in Zuid-Holland staan straten en weilanden blank. En de natste gebieden zijn Voorne Putten, de Hoekse Waard en Goeree -overflakee. En Lokaal is daar vandaag ruim 90 mm regen gevallen. Aan zee staat nog een harde wind uit het zuiden. In het noordoosten van het land is het de hele dag droog geweest, met zelfs zonnige perioden. Nou, vanavond blijft het nog ruim een tijd regenen... maar de regenintensiteit neemt geleidelijk af. Pas na middernacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En vannacht koelt het dan af naar een graad of zeven. Morgen begint de dag bewolkt. Op de meeste plaatsen is het droog... maar in de loop van de ochtend begint het in het zuidwesten weer wat te regenen. En morgenmiddag breidt de regen zich uit over de hele westelijke helft van het land. Niet zoveel als vandaag. In het oosten blijft het een groot deel van de dag droog. De temperatuur loopt op naar 11 tot 13 graden. De wind waait morgen uit Zuid tot Zuidoosten is matig windkracht 3 tot 4. En dinsdag opnieuw een dag met veel bewolking en regen. Woensdag blijft het grotendeels droog. De temperatuur loopt dan iets op naar 13 à 14 graden. ANWB Verkeersinformatie. Fielen staan er nog op de A1 Amersfoort Amsterdam... bij de afrit Bunschoten, 2 kilometer. Op de A20, hoek van Holland naar Gouda... staat zoveel water op de weg dat ze een rijstrook dicht hebben gegooid... tussen het Kleinpolderplein en het plein. 2 kilometer file staat er. En op de A22 Beverwijk naar Velsen. Een file voor de Velsen tunnel, 3 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de Wijkertunnel dit weekend. Radio 1, NOS langs de lijn. Iedereen heeft last van het water vandaag, behalve de volleyballers. Want die zijn gewoon binnen bezig om de Supercup. Sliedrecht tegen Alterno, de dameswedstrijd tussen in die Supercup. Armand. Ja, wij zitten hier lekker hoog en droog in die derde set. 1-1 in zet. set. 10-10 in de derde set. 11-10 nu voor Sliedrecht. Sliedrecht dat zich goed heeft hersteld van het slechte begin. De eerste set verloren met 25-12 van Alterno. En dat slechte begin is misschien ook wel te wijten aan het feit dat dit de eerste echt belangrijke wedstrijd is. De officiële wedstrijd van het seizoen, de eerste pas voor Sliedrecht. Voor Alterno is het seizoen door de week al begonnen, woensdag. Alterno won de eerste wedstrijd van het seizoen met 3-0 van setup 65. Maar voor Sliedrecht, de landskampioen, is deze wedstrijd om de Supercup. Dus de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. En Sliedrecht is... Beter gaan volleyballen. Naarmate de wedstrijd vorderde Staat nu voor het eerst in de wedstrijd eigenlijk op uh, voorsprong. 11-10 in de derde set. Het wordt nu 12-10 zelfs voor de ploeg van uh, Appie Krijnsen. En ik uh, vraag me af of uh, Alterno uh, dit nog uh, kan repareren. Want je merkt dat er uh, toch veel kwaliteit rondloopt in uh, sliedrecht. Appie Krijnsen heeft een paar uh, speels gewisseld. En vooral Silia diem die uh, in de ploeg is gekomen. Die heeft het uh, goed gedaan. Zeker in de slotfase van die tweede helft. En in het begin van de, van de tweede set. En in het begin van de derde set. Heeft zij al een aantal belangrijke punten binnengeslagen voor uh, Sliedrecht. Nu de service van een andere invalster, Landing gaat. Jan de Lantinga, wordt, bal wordt verwerkt. Op de helft van Alterno. Wordt in het blok geslagen. Maar uh, via het blok van uh, Sliedrecht gaat die bal over de zijlijn. Waardoor uh, het punt uh, naar Alterno gaat. 12-11 in die uh, derde set. 1-1 in sets. Het wordt een uh, spannende wedstrijd, denk ik, hier in uh, Zwolle. Strijd uh, om de Supercup bij de dames. Het gaat uh, gelijk op tussen Sliedrecht en Alterno. Nat was het ook vandaag op de hockeyvelden... maar de strijd tussen HGC en Amsterdam was er niet minder om. Of misschien werd hij die juist wel doorvermeren. Het eindigde in 3-3, dat hebben we kunnen horen vanmiddag van Gerard de Groot. De andere uitslagen, Gerard? Ja, er werd één wedstrijd afgelast, Hurley tegen Den Bosch. Dat ging allemaal niet door. Scharweide, Bloemendaal 1-5, Pinoké Rotterdam 1-2... HGC, Amsterdam, we zeiden het al, 3-3. Tilburg, Kampong 2-4. Een beperkt programma, omdat... Uh... Oranje-Zwart deelneemt dit weekend aan de... Euro Hockey League in Barcelona. Dus niet op de Nederlandse velden kan verschijnen. Wel op de Nederlandse velden. Ja, ik ga over die wedstrijd tussen HGC en Amsterdam met Floris uh, van der Linden praten. Is uh, Bram Loomans zitten we nu naar te kijken? Ja. Je zal toch bij de veteranen van HGC spelen. Dan kan je om half vijf nog aan je wedstrijd tegen HDM beginnen. En dan moet je in de stromende regen, de vliegende storm. Gewoon twee keer 35 minuten uh, ja, hockey. Jij bent blij dat je er vanaf bent vandaag. Neem ik aan, Floris. Nou, voor nu wel. Ja, uh, best wel koud nu ook. Uh, 70 minuten wel zwaar, een zwaar bevochte wedstrijd. En uh, ik ben nu wel blij dat het voorbij is. Uh, dubbel gevoel, al natuurlijk. Uh, je voelt dat je gewoon een goede wedstrijd speelt. Uh, je creëert kansen, krijgt corners. Uh, maar toch kom je op het einde 3-2 achter. Dan ben je alsnog blij met het puntje dat je meeneemt naar huis. Maar, maar dat is een beetje, beetje wrang, natuurlijk. Hè? Want je. Je regeert de wedstrijd in feite tot uh, 13 minuten na de rust. Sta je 2-0 voor, superieur spelend, aanvallend spelend... opvallend, gemotiveerd, het elftal. En dan is er een incidentje tussen Spitaals en buissant. En dan raken jullie even de kluts kwijt. Ja, dat, dat klopt. Ik, ik weet niet of dat het daaraan ligt. Uh, het is misschien ook wel de verdienst van Amsterdam. Uh, ze komen 2-0. Achter, ik denk dat ze daar opeens wel wakker door werden geschud. Zij begonnen wat hoog te spelen, wat meer druk naar ons toe. En wij stapten terug. En dat is denk ik wel een, een leermomentje dat ze dan op dat, in die fase naar voren moeten stappen. Dus ik denk dat het aan, niet echt aan het incident ligt. Uh, verdienst van Amsterdam. En ja, kijk, ze, komen wel, uh, ze, ze maken de 2-1. Door een onvertuinlijke goal eigenlijk. Uh, eigen door... doelpunt van Bosco? Precies dat. Dus uh, ze hebben een gelukje. En, uh, en, en dat op zich wel, wel door een eigen goede spel. Maar ja, uh, wel balen. Ja. Ze zijn geroutineerder dan jullie op dat moment? Absoluut denk ik het wel. Uh, zij zijn, uh, ze gaan al jaren mee aan de top. Ze weten hoe het is om achter te komen. Uh, voor ons is een nieuw deze positie op de ranglijst. Misschien dat we af en toe wel... Uh, versteld staan hoe, hoe goed we kunnen zijn en, en wat we aan het doen zijn met elkaar. Dus ja, dat is inderdaad. Zij zijn wat geroutineerder. Wanneer is dat voorbij dat jullie verbaasd zijn over die eerste plek? Goeie vraag. Uh, nou ja, kijk. Um, ik weet niet of het ooit voorbij gaat. Laat ik het zo zeggen. Uh, we zijn gewoon een onwijs goed seizoen aan het draaien uh, met elkaar. We hebben een doelstelling top 6 te halen. Dat zijn we aardig goed op weg om dat te, om dat te halen. Dus ja, zolang je bovenaan staat, mag je altijd blijven verbazen. Want het is prachtig om bovenaan te staan. Ik denk dat, het, uh, dat je als, als hoekier, als speler, altijd moet verbazen als je bovenaan staat. Want dat is gewoon prachtig. Maar van, van HGC had niemand het verwacht. Nee, zeker niet. Zeker het begin van het seizoen niet. Iedereen uh, had ons uh, gewoon... Uh... Keurig onderin. Uh, uh, uh, uh, ja, Degradatiehokken, zoals vorig jaar. Precies dat, maar ja, wij, wisten, wij wisten beter. Uh, we hebben een, een mooi team op de, de been gezet. Uh, een, een, moe, een mooie groep, heel veel zin, dat is wel echt belangrijk. Fris, jong uh, en, en, en dat is gewoon wel echt heel lekker. En als je dan de eerste twee, drie wedstrijden goed speelt... Ja, dan, dan, dan begint het te komen en dat is een flow waar we nu in zitten. En dat is gewoon heel lekker. En als je daar eenmaal in zit, ja, dat, dan is het moeilijk om er nog een keer uit te komen. En voor jou persoonlijk kan het een heel mooi seizoen worden. Hè? Want je zit in de selectiegroep van het Nederlands helftal van uh, Paul van As. Ja. Jij hoopt natuurlijk straks in 2014 in Den Haag uh, bij het WK te staan. Ja, klopt. Uh, dat, is, uh, dat, is, dat is echt een, een einddoel ook. Uh, het is natuurlijk een bewogen jaar geweest voor mij. Zelf een jaar gebaseerd geweest. Ik begin nu terug mee te doen. Een moeilijke periode met HGC gehad. Uh, eigenlijk een nieuwe start nu. we gaan goed. Uh, persoonlijk gaat het goed. Er zijn veel aan het trainen. En, en ja... Uiteindelijk hoop je dan op het WK te staan. Maar ja, het enige wat ik nu kan doen is gewoon hard werken en knokken. Zolang we bovenaan meedoen, heb ik meer kans. En je hebt mazzel dat de bondscoach van HGC afkomstig is, hè? die kent je al een tijdje. Ja, mazzel denk ik niet, want we zijn nu met een grote groep van 23. Dus ik moet nog altijd gewoon mijn eigen ding doen. Dus uh, ja, ik moet het gewoon laten zien op het, hier op HGC en, en, en dat doen we gewoon. Oké, okay, Floris, kijk even naar de ranglijst. Want HGC gaat uitstekend. Blijft koploper, zeven wedstrijden gespeeld, 17 punten. Oranje Zwart speelde niet, heeft 15 punten, 6 wedstrijden gespeeld. Ja. Kampong 15 uit 7 wedstrijden. Rotterdam. 15 uit 7 ja. wedstrijden. En Amsterdam valt weg uit de top 4. Eventjes misschien wel. Maar hebben 14 punten uit 7 wedstrijden, vallen weg uit die top 4 ja. door het gelijkspel. HGC dus ja, misschien een beetje ongelukkig door de 3-3 tegen Amsterdam. Altijd op één, langs de lijn. Halsbury Hill van Peter Gabriel. En daar stond hij ineens weer op het ijs voor een officiële wedstrijd. Erben Wennemars in de de Deventer deed hij gisteren na bijna vier jaar afwezigheid... weer mee aan een lange baanwedstrijd aan de Cup. En niet zonder succes. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is half negen in de avond als hij aankomt lopen. De man van de comeback. En uh, ja, hij wordt ontvangen door de man die al geschaatst heeft. Mark Tuitert. <tie> Gek, ja. Ga mij niet vertellen dat je 1500 voor hol gaat rijden. Ja, ja, de helft is hartstikke leuk. Is het ijs nog een beetje goed, jongens? Er zijn uh... je barekosten bare in de nacht. Echt waar? Ja. Oh, dramatisch. 5, gisteren was het dus ijs dramatisch. Hoe zijn erbij, Erwin? Nou, ik heb gisteren voor het de eerst deze week gestraald weer. Het was echt dramatisch. Maar ja, vijf meter, dat uh, mag op uh, ja, 80 procent. Als, als ik gestopt zou zijn, dan zou, ik, dan zou ik blij zijn dat ik geen 1500 meer zou rijden. Dan zou ik ja, maar echt, maar dat... echt gewoon blijven richten op die Elfsted. Ja, maar dan hè? kom je erachter dat het eigenlijk de 500 meter sowieso kantloos is. Onze starterskant op 1000 meter wil ook niet. De 50 dus 50 minuten is de enige afstand die je nog een beetje redelijk kunt rijden. <laughs> en de 11 toch ook. En de 11-teotel toch. Dat is een klein stukje verder, en maar toch. Hé hey Mark, wat vind je eigenlijk van die, van die comeback van, uh, van Erwin? Ah, joh, als hij als de lol aan heeft, dan uh, moet hij het vooral doen. Dus uh, ik vind het uh, wel uh, weer een mooie spanning en sensatie, zeg maar. Dat, een mooie pr te wou je zeggen hoor. Dus uh, Erwin er altijd wel goed in. Kan je je voorstellen ja. dat je bijna 38 bent en dan toch maar weer op die schaatsen gaat staan? Absoluut niet.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 Kijken naar de finish van Erwin Mennemars, de man uit Dalfse finishte in 92. En dat is de tijd die te verslaan is door de rest. Zo, oh. <laughs> Dat ben ik hoor. Hoe ging die? Ging ja, best lekker. Ja? Ja, ik ben echt wel uh, dik, dik tevreden. Hij ja, heeft geen snelheid hè. Maar als je kijkt naar de ronde, ronde, ronde rondjes, iedere keer een seconde verval per ronde. In mijn goede tijd was ik er heel blij mee. Alleen het gaat over de hele linie gewoon te langzaam hè. Ja, precies. Maar ja, je, zei, je gaf vooral van voor aan, je mag er ook weer niet te veel van verwachten nee, natuurlijk. Maar. 1, 2, 5, 9. Ik denk dat er best nog wel wat jongetjes hier uh, last van gekregen. krijgen. Waarom dus, doe je dit Herban? Uh, Wa waarom ja. deze comeback? Nou, ik vind het gewoon echt prachtig. Ik vind het mo heel mooi om te doen. Het is pure passie. Ja, het is echt passie. Je begint als schaatser ooit omdat je graag wil rijden. Ik gisteren, we staan hier op een binnenterreintje waar, we, waar ik gisteravond om 8 uur nog een tra training gaf aan de, aan de pupillen van de, van de Dalsen stok Stokverdinnen.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 waarvoor hij de passie weer heeft teruggevonden, zei Wennemars... werd overigens vierde, niet eens zo ver achter de nummer 1. En omdat de nummers 1 en 2 zich al geplaatst hadden voor de NK-afstanden... mag Wennemars, als hij dat wil, meedoen aan die NK-afstanden. En die zijn in het laatste weekend van deze maand. We gaan weer volleyballen. De Supercup tussen Sliedrecht en Alterno, de derde set... die leek naar Sliedrecht te gaan Armand, Is dat ook gebeurd? Dat is ook gebeurd. 25-17 ging die set... naar. Naar Sliedrecht. Ruime overwinning, dus in die derde set. En dan denk ik dat de gedachten van Alterno wel even terug zullen gaan naar het eind van die tweede set. Toen de ploeg vier setpoints had om op een 2-0 in 6 voorsprong te komen. Maar uh, vijf punten op rij verloren. En uiteindelijk ook de set verloor met 27-25. En dan kan je met recht spreken, denk ik, van een kantelmoment. En ik uh, schat zo in dat trainer uh, Ali Mogadassian van uh, Alterno en zijn assistent Albert Christina, die we natuurlijk wel kennen van zijn verleden bij het Nederlands team... nog wel even zullen terugdenken aan het eind van die tweede set. Ze hebben ook wat spelers gewisseld. Bij Alterno is de spelverdeelster Lisette Stint aan de kant gebleven. Barbara knap op 39-jarige leeftijd speelt zij nog altijd bij Alterno... en is zij de nieuwe spelverdeelster nu... als we net begonnen zijn in die vierde set. Sliedrecht leidt dus met twee sets tegen één. Alterno nu op een 2-1 voorsprong in die vierde set. Maar ik ben benieuwd of Alterno dit nog kan omdraaien... want Sliedrecht... Laat gewoon zien dat het beter is. Die tweede set was een belangrijke kans voor Alterno. Om de wedstrijd misschien al in een vroeger stadium te beslissen. Maar dat lukte niet. En met een aantal tactische wijzigingen. Vooral de komst van Silja diem Dre Die goed serveert en goed smashed aan de kant van Sliedrecht. Was daarin belangrijk. Was het Sliedrecht, Sliedrecht dat de wedstrijd liet kantelen. En nu op een ruime voorsprong staat met 2 tegen 1. Het gaat redelijk gelijk op in die vierde set. 3-1 nu de voorsprong voor Alterno. Maar dat staat wel achter met 2 sets tegen 1.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 De hit van de Imagine Dragons on top of the world. Het is badmintonner Dicky Paliyama niet gelukt om zijn afscheidswedstrijd, een demonstratiepartij, te winnen. De 35-jarige Paliyama verloor deze speciaal ingelaste wedstrijd tijdens de Dutch Open van de Deen-Peter Gade. Paliyama is negenvoudig Nederlands kampioen in het enkelspel en was ooit de nummer zeven van de wereldranglijst. Hij kreeg na afloop een minutenlange staande ovatie van de ruim 2000 toeschouwers. En daarna sprak Mark Brasser met hem.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 Nee, dat klopt. <laughs> Iedereen kent je als Dickie, maar zo heet je helemaal niet. Nee, mijn uh, echte naam is Isaac. Uh, Dicky is mijn roepnaam. Hm. Dankjewel, Dicky, voor al die jaren. Dat was Dickie, of zoals u wilt, Isaac Palayama. Zijn schitterende badmintoncarrière zit erop. Wij zijn terug zometeen met het laatste uur van deze middaguitzending. Met onder meer een terugblik op het wielerjaar 2013.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 Ook interim managers en financials gaan naar movier.nl/zeker van inkomen. Dit is Radio 1.